Vorige week hadden we het onder meer over een aantal uh, pijnlijke ziekten. En het ging over een soort jicht die zich openbaart door een hevige pijn in de voet, vooral in het gewricht tussen wat men noemt het middelvoetsbeentje en de grote teen. Die kwaal wordt bij ons het genoemd. Het hij heeft het pootje. Dat pootje behoort tot de algemene taal en Vandalen, zowel als het WNT, noemen het een scherzende verkorting uit het geleerde woord podagra. Eigenlijk is dat een woord dat te maken heeft met het Grieks en dat zoveel betekent als voetklem. Nu, als synoniem voor dat poeten hebben wij de bischen, het beestje. Van veel wijn te drinken krijgt het bischen, van veel wijn te drinken krijgt het beestje werd er vroeger verkeerdelijk gedacht. Van Dalen citeert beestjes hebben in diezelfde zin, maar hij gebruikt het wel in het meervoud, daar waar wij het enkelvoud hebben. Nog een ander synoniem hiervoor luidt Cosintes. Het woord schijnt uit het West-Vlaams geïmporteerd te zijn, al kennen ook andere dialecten het woord. Zo is het uh, gebruikelijk in het Waasland en ook in het uh, Leuvens. Nu, uh, TNT kent de uitdrukkingen als de kozijntjes hebben. Ook met de kozijntjes zitten of liggen of van de kozijntjes bezocht worden. Dat betekent natuurlijk van de familie hebben. En waarschijnlijk eh, is onder invloed van benamingen als het pootje en het beestje, is uit de kozijntjes het kozijn dus geabstraheerd. Vooral in West-Vlaanderen is dat eh, duidelijk gebruikelijk. Vroeger werd verkeerdelijk algemeen gedacht dat de oorzaak berustte op overmatig eten en drinken. Vandaar dat de ziekte bij ons ook de rijke mintje ziekte werd genoemd, de rijke mensen ziekte. Het gaat hier om podagra, dus de fameuze jichten, de oorzaak daarvan zou berusten op overmaat van urinezure zouten in het bloed die zich in de gewrichten en omliggende wekendelen afzetten. En door ophoping van die urinezuren in de gewrichten vormen zich ook wel jichtknobbels. We blijven bij kwalen en een andere uh, kwaal die veroorzaakt wordt door aanhoudende plaatselijke wrijving, door stoten of drukken, is de uh, zogenoemde borsitis of de ontsteking van een slijmbeurs. Borza, het Latijnse woord, een zakvormige ruimte dus, die zich bevindt op plaatsen waar huid of spieren over uitstekende beenpunten moet glijden. Een van die vaak voorkomende vorm van slijmbeursontsteking noemen wij Patersnien, patersknieën. En die patersknieën ontstaan door ontsteking van de slijmbeurs die boven de knieschijf is gelegen. Ze komt dikwijls voor bij mensen die bij hun werkzaamheden vaak op de knieën moeten zitten. Denk aan vloerders, metselaars en ook ja, paters en nonnen. Interessant om te weten is dat de Duitsers deze ziekte als dienstmeidgenknie noemen, dus de, de poetsvrouwknie. Ook weer hier verwijzend naar het hygroom zoals men dat noemt, dus het watergezwel uh, bij ontsteking van slijmbeurzen. Wij verlaten de zikten en we gaan verder met een Zwietief. een profiteur. Iemand die teert op andermans zweet is inderdaad een zweetdief, een zweetdief. Die samenstelling komt niet in de algemene taal voor en ook de dialectwoordenboeken nemen deze vorming niet op. Iemand die uh, verder opgekleed klaarstaat om bijvoorbeeld naar een feest te gaan, zegt hier ik sta al opgezold, ik sta al opgezadeld. En dat zwakke werkwoord opzolen, opzadelen, betekende oorspronkelijk natuurlijk het, een paard het zadel opleggen om het te bereiden. Maar in onze uitdrukking is dat opzadelen gaan betekenen klaarstaan om te vertrekken, klaarstaan om uit te gaan en dergelijke meer. De algemene taal kent die betekenis niet. Dan weer naar de sport toe. We vroeger waren aan een fietspedaal tippen verkleinwoord typicus voorzien. Eigenlijk zijn dat voorzieningen zal ik maar zeggen, die niet alleen uh, verhinderden dat de voeten van het pedaal gleden, maar die ook helpen bij het trekken, namelijk de opwaartse beweging dus van de benen. Die typicus uh, waren erg in destijds. We vinden natuurlijk in het WNT-tip een, een uitstekend uiteinde van iets, een uitspringend deel en dergelijke en daarmee heeft het natuurlijk wel te maken. Van een of ander groot of en of winstgevend werk waarmee iemand er zich financieel bovenop helpt, werd hier gezegd. Dan of daarmee heeft dan hem recht gezet. Daarmee, met dat werk dus, heeft hij hem dus zich recht gezet. De uitdrukking was ook gebruikelijk in toepassing op wie zich bijvoorbeeld met oorlogswinst had rijk gemaakt. En daarvoor hoorde men hier destijds ook een goede oorlog op zelf heeft gehad. Hij heeft een goede oorlog op zijn lijf gehad. Het WNT kent zetten als gewestelijk in gebruik, in de zin van zich in zijn vorige financiële staat herstellen, zich wederom recht helpen, een betekenis die toch enigszins afwijkt van wat het recht rechtzetten is. Afbetalen is vrij algemeen in Vlaanderen afkutten, afkorten, dus het zwakke werkwoord. Bij uitbreiding betekent bij ons afkorten ook baten helpen, dus dat kut niet af, zeggen wij als ze dat kort niet af. Of ook, het is niets afgekut, het is niets afgekort. Dat afkorten betekent eh, natuurlijk minder lang worden, ook het, het zal gaan afkutten, zeggen wij, het zal gaan afkorten. En vandaar ken met afkorten in die betekenissen als Zuid-Nederlands. In alle richtingen doorlopen, aflopen, dat noemen wij afketsen. Afketsen. Kim gielas Ik heb geheel assen afgeketst. Vandaar dat typeert het afketsen in die zin als Zuid-Nederlands. Ook in de zin van uh, opjutten wordt afketsen gebruikt. Je moet mij niet afketsen. Je moet mij niet afketsen. Als synoniem gebruiken wij ook, zoals vorige week gezegd trouwens, op. Katchen, opketsen, dat dus natuurlijk hetzelfde betekent. En, nog even aan toevoegen, dat Vandalen uh, die betekenissen van afketsen als Zuid-Nederlands typeert. En tot besluit, we komen straks nog misschien op een paar wendingen of woorden terug, als uh, iets overdreven is of in overdreven mate gebeurt, dan zeggen wij, het is wat ruim, het een synoniem daarvoor kennen we natuurlijk al langer, het is wat neig. En dat ruim, dat bijwoord, heeft in de algemene taal de betekenis van rijkelijk in ruime mate. En bij uitbreiding is dat dus bij ons in het dialect meer dan genoeg geworden, te veel en natuurlijk ook overdreven. Tot daar het overzicht van de oogst van vorige zondag.